Samberbrandsen met het NOS-journaal. De Britse premier May zet alles op alles... om haar conservatieve partij bij elkaar te houden. Volgens Britse media is het Brexit-plan dat ze vanmiddag in het Lagerhuis presenteert... vooral bedoeld om steun in eigen kring te krijgen. May richt zich daarbij ook op de DUP, de Noord-Ierse partij... die haar regering tot nu toe via gedoogsteun aan een meerderheid helpt. May wil volgens de Britse pers aansturen op nieuwe onderhandelingen... die een harde grens tussen het EU-land Ierland en het Britse Noord-Ierland... Moet voorkomen. De Chinese arts, die in november claimde dat hij twee genetisch gemodificeerde baby's op de wereld heeft gezet, hangt een straf boven het hoofd, melden staatsmedia. De arts handelde alleen, vermee toezichthouders en was persoonlijk verantwoordelijk voor de financiering van zijn experiment, zeggen Chinese onderzoekers. Volgens de autoriteiten deed hij het om de roem en het geld.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 Op de Australian Open heeft Serena Williams... de nummer 1 van de wereld, Simona Halep, verslagen. Het werd 6-1, 4-6 en 6-4. Williams heeft drie Grand Slam-titels op haar naam staan. Als ze in Melbourne nog drie tegenstanders verslaat... is ze met 24 titels recordhouder.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 Nee, maar met, met grapjes, met, met humor. Humor zit ingewikkeld in elkaar. Ik speelde een tijdje geleden in Den Haag. En toen dacht ik dat ik wel even een grapje over het Koningshuis kon maken. En dat viel tegen. Ik, uh, ik zei toen dat ik smiddels langs uh, het hoofdkantoor van prinses uh, Christina was gelopen. Weet je wel, Paleis Noordeinde. Waar ze met die uh, BV'tjes zitten voezelen. Met uh, Hans Klok als commissaris en Hans Kazan als directeur, zou ik zeggen. Ja. Christina met de BV Voetsie, zoiets ongeveer. Hè. Maar toen zat ik weer met Christina. Christina ontduikt de belasting niet. Christina ontwijkt te belasting. Dat is weer zo'n fucking oranje term. Als wij de visjes aan zien komen, doen we allemaal zo, maar zij is blind en zegt: stap je opzij. Dat is best... <lacht> ja, ik ben geen groot aanhanger van het Koningshuis, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik bedoel, ik vond de laatste in de Dag minder spannend dan die keer daarvoor. Laat ik het op. <lacht> Dat, dat, dat was ook leuk, want dat, dat zei die Belg ook tegen mij. Ja, hoe zit dat precies met die koninginendag? Wat is dat precies bij jullie? Ik zei, ja, dat is een dag en dan vieren we de verjaardag van nou, eigenlijk van de oude, daar, in, oude koningin, allemaal ingewikkeld. Maar dat doen we meestal in streken waar ze nog een beetje in die Efteling-familie geloven, weet je wel. Uh, nou ja, waar ze nog wel willen wuiven naar dat spul. Bij ons in Amsterdam staan we allemaal zo van, uh, <lacht> eerst dat paleis terug, weet je, dat is toch een andere tekst. Bij de laatste doodherdenking zei ik tegen een zwerver, roep jij eens wat, weet je, dat, dat, dat wat kunnen ze godverdomme nog hard lopen, die familie, hè? Jezus? Zeg je die dikke prins? We gaan naar Canada. Nee, maar zei ze, maar hoe is dat dan precies met die koningin? Nou, zei, we vertelde dat dat in, in, in Apeldoorn is gevierd. Ze zei, ja, maar wat was dat dan precies? Ik zei, ja, die gozer met die Suzuki zei, ja, maar Joep, wat gebeurde nou precies in dat Apeldoorn? Ik ze, nou, ik zal het uitleggen, die bus met uitkeringstrekkers die kwam... Ik herhaal... Nee, maar je weet wat ik bedoel, met die hele familie boven en allemaal van die kakkers van... ...nou, we hadden liever willen vliegen op jullie kosten, die mensen. En die kwam dus dat Apeldoorn inrijd, toen kwam die gozer in die Suzuki en die Jensen hem op die paal. Daarna hebben we allemaal die beelden gezien. Eerst uh, Willem-Alexander, toen Maxima. Nou, die was echt wel wat gewend met haar vader. En, en, en... Oh. en toen Trix met dat stijve kapsel. Doorrijden is dat <lacht> Dat is toch ongelooflijk. Onze vorstin liep, riep doorrijden. Daar kan je gewoon verdomme voor worden aangehouden, man doorrijden na een ongeluk, dat is even de ergste ding. En Trixie belt mij altijd even naar koninginnendag. Dat is een oude traditie. En die avond belden ze ook. Ze zegt: 'Voor het gaan, Joepie'. Ik zeg: hoe voor het gaan, Joepie'. Ze: 'Je moet je schamen, Muts, Je moet je schamen'. Ik zei, ze zegt: "Dik je niet goed. Ik zie je geen godverdomme domme doorrijden. 'Waarom?' Ze: zei, 'Ja, weet ik veel'. Ik dacht: 'Het is Christina die zei: kom wat later met eigen vervoer'. <lacht>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 lonely winter Little darling It seems like years since it's been here Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright Little darling The smiles are returning To the faces darling it seems like years since they've been there here comes the sun here comes the sun and I say it's alright. Here comes the sun, here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. shining seems to break my simple face Nighttime Nighttime Feels so lonesome In the nighttime Nighttime Nighttime, nighttime Does not bring me to relive Starship Ja, je moet ook geen zes dingen tegelijk doen. Dat gaat nooit goed. Maar goed, eh, ja, oké. Okay. Um, wat wou ik zeggen? Oh ja, Richie Havens. Ja, dat was hem. En uh, uh, Richie Havens, ja, dat was hem. En um, wat, kan ik over man, wat kan ik over die man vertellen? Nou, dat hij geboren werd in Brooklyn. En dat is natuurlijk het oorspronkelijke breukelen. Ja, dat wist u niet, maar dat is wel waar. Brooklyn in New York dus. En dat gebeurde op 21 januari uh, 1941... En hij overleed in Jersey City op 22 april 2013. Hij is dus helaas niet meer onder ons. Amerikaanse singer-songwriter en gitarist en zijn muziek uh, bevatte elementen van folk, soul en rhythm and blues. Zijn wilde gitaarspel dat maakte hem in de jaren 60 tot een groot muzikant. Ja, en zijn grote doorbraak eigenlijk kwam natuurlijk door het uh, ...de reeds uh, in 1969 georganiseerde Woodstock Festival... ...waar hij een prominente uh, plaats nam met zijn nummer Freedom. Dat is nagezocht na die opname, maar die staat niet op de, op de zogenaamde streaming audio. Wel een andere versie, maar die vond ik niet zo mooi. Dus ik heb dat gewoon even niet gedaan. En twee andere liedjes van hem uh, uitgekozen. Om te beginnen zijn live versie van het... Uh, door George Harrison geschreven Heer Kaams de Sun. En het tweede liedje, dat heette Morning Morning. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Uh, Dolly, ja? ben je er nog? Ja, zeker. Oh. Ik luister. Ja, want jij had ook nog wat artiesten in het licht, hè? Jazeker. Nou, zullen we ja? daar eens een van doen dan? Want, uh, ja, dan is het makkelijk gekozen. Als ik er één mag kiezen, ja. dan weet ik wel voor welke dame ik kies. Het is vandaag haar sterfdag. Ah, God. Rika Jansen. Ja. Artiest in het licht. De ooje vark kwam aangevlogen. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig. kopjes en het drogen. Toen hij bij ons binnen vloog. me Was op de 8 oktober de oude van. Ja, wat leuk. Leuk, hè? ze ja. was zo stijfselkissie. Ik denk jij komt wel met Amsterdam huilt of zo. Dat had ik meer van je verwacht eigenlijk. Nee, zeker niet. Nee, nee, joh. nee, nee. Nee, ah, nee, nee. Ah. nee, ik vind dit een heerlijk nummer van de. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Ah, je had er nog meer, hè? Je had Adele nou ook nog, toch? Of niet? Uh, ja, Adele nou, Bloemendaal. Kom maar op, kom oh, ja, nou, maar ja, ja, ja, ja, ja, kom maar op. ik zit met de verkeerde muis in mijn handen. Oh. Nou, gaan we op naar Adele. Nou, ook ja. haar uh, sterfdag vandaag. Ja, helaas. Ja. In het licht.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 Ja, uit de originele serie, het schaap met de vijf poten... die nog steeds keihard staat en die remake die ze er ooit van gemaakt hebben. Nou, sorry, maar ze hebben, ze hebben het niet eens kunnen even nadenken. Dit was toch wel een superstel bij elkaar. Piet Reumer, Adele Bloemendaal en natuurlijk Leen Jongewaard. We benen op de wereld van, uh, om elkaar, om elkaar. Uh, het niet waar, toch? Jazeker. Oh. Ja, geweldig. Ik had eigenlijk ja. nog een heel ander mooi liedje van er. Dat ga ik toch straks nog even draaien. Nee, okay. niet, niet, niet wat jij bedoelt, maar nou, ik, oh. ik had nog een ander mooi nummer van er ja. uh, klaargezet. Ja, ik heb een, uh, verschillende mooie nummers. Ja, zeven ze nummers. Maar ja. dit is natuurlijk Schaap met de Vijf Poten. Maar ja. de, de, dat is maar een heel klein stukje van, van het, uh, het supertalent supertalent Adèle Bloemendaal. Ja. Want uh, ze kon natuurlijk veel meer. Ja. Het was een actrice. Ze was, ze was een goede zangeres. Ze was een cabaretier. Ze was een performer. Ze was eigenlijk alles. Even als uh, bijvoorbeeld Rika Jansen ook. Ja. Het zijn twee heel bijzondere dames geweest. Want uh, ook Rika had vele, vele talenten. Ja. ja. ja, kijken. ja ik ga toch even... Wat zeg je? Nee, ik, zeg... Hey, ik ga toch even dit liedje van de draaien. Oké. Okay. Dit is namelijk zo mooi. Luister.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 die verwoorden, wat met je gevoelens spoorden, bij een langere hoorden en je huid. Jaren zestig, een nieuwe lente van geluid.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 Een zangeres. Met mooie teksten, volgens mij. Van Jan Boekstoel. Als ik het uh, goed heb dat hij veel voor haar schreef. En. Uh ja, dan heb je zo'n vertolkster. En dat klinkt dan gewoon geweldig. En dit was een prachtig mooi tijdsbeeld... van, uh, van de jaren zestig. Ik had nog een liedje van de Klaas... maar dat mag ik niet uitzenden van Dolly. Want, uh, Dolly vindt dat uh, te onfatsoenlijk. Dus Hij uh, nou, gaat... heb je vorig jaar ook al uitgezonden. Oh, is het zo? Nou is wat andere liedjes. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, de, de tijd stond even stil. Hè, zullen we dat maar zeggen. Adel Bloemendaal. De tijd stond even stil. Ja... Prachtig nummer. Vooral ook het intro. Time stood still. English.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 En we hebben nog meer te doen, want er komt nog veel meer aan. En, druk, druk, druk, druk, druk. <lacht> we gaan razendsnel naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Nou ja, gelukkig Ruud. Ik heb geen nieuw nieuws kunnen vinden. Dus uh, we gaan even een herhaling doen. Een korte herhaling. Um, zaterdagavond om kwart voor zeven werd bij de KNRM Zandvoort Alarm geslagen. Omdat een opvarende van een groot schip uh, overboor, waarschijnlijk overboord was geslagen en werd vermist. Uh, volgens een woordvoerder kan van de KNRM kwam het schip uit Italië en lag het te wachten om de haven van Amsterdam in te mogen of juist weer de zee op te gaan. Daar is nog onduidelijkheid over. En aan het einde van de avond werden ook de reddingsboten in Katwijk en Noordwijk opgeroepen om te komen helpen met zoeken. waarin zelfs het vliegtuig van de KNRM zocht vanuit de lucht mee. Helaas heeft het allemaal niet mogen baten. De man is niet gevonden en uh, om ongeveer half één s'nachts is de zoekactie gestaakt. En het is niet bekend of er nog verder gezocht gaat worden naar de man. Een automobilist heeft zaterdagnacht in de Tollenstraat... een lantaarnpaal omvergereden. Even voor één uur werd de politie gebeld om met de mededeling... dat een automobilist de straatverlichting had geramd. De betreffende automobilist is na het ongeluk gevlucht. De politie heeft gezocht, maar de dader werd niet meer aangetroffen. En gezien de aangerichte schade aan de lantaarnpaal... moet de auto ook behoorlijke schade hebben... En, uh, dus hij zal zich wel vandaag of morgen gaan melden. Een verkeersongeval op de oude weg in Haarlem... heeft zondagochtend voor een ravage gezorgd. Ook raakten twee personen lichtgewond. Het ongeluk ontstond toen de bestuurder van een Volvo... werd verblind door de laagstaande zon. De automobilist reed daardoor tegen een lantaarnpaal... en kwam tegen een andere auto tot stilstand. En door de klap raakte ook die andere auto een lantaarnpaal.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 Ja, na een prachtige zondag gisteren zijn we vandaag ook met zonneschijn begonnen. Maar vanmiddag gaat vanuit het noordwesten geleidelijk de bewolking toenemen. Maar het blijft gelukkig wel droog. De zwakke tot hooguit matige wind wordt zuidwest en de temperatuur stijgt naar zo'n 4 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en daardoor vriest het slechts licht met temperaturen rond de min 3 graden.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 Ik blij met je Dolly. Tenminste, toch nog wat brood bij de lus. Ja, heerlijk, hè? Ja, ja, lekker broodje, hoor. was dat? Goh, lekker een hè? lekker broodje. En die Heb je gaan. genoten? Nou, wat een lekker broodjes ja. ja. Heerlijk. Ja. was echt lekker. Goh, ja. vooral het beleg ook. Dat was helemaal <laughs> te gek. David... Jammer dat er geen boter op zat. Ja, David Gates was belegd. Nou ja, ja. Uh, David Gates dus en Brad Make It With You. Een prachtige band was dat toch. Die allemaal mooie liedjes maakte. En later ook natuurlijk David Gates nog solo. Met wat prachtige liedjes. Ja. Ik, vind, ik vind het fijn dat jij dit ook mooi vindt. Tuurlijk vind dat ik het. Wie vindt het nou niet mooi. Een gemeenschappelijke band is dat dan ja, weer. Ja, voel je ja, het groeien? Ja, ik voel, ja. Het groeien, oh. ja. <laughs> ik voel het groeien. Onze muzikale Af. band Af. is weer verdiept. Gaat leggen. Af. Um, wat wou ik dan nou zeggen? Ik had het over muzieknoten hoor. Oh, neem me niet ja. kwalijk. Die waar jij mee bezig bent. Ja. Oh, lekker eten. <laughs> Tuurlijk. Ik ben van het lekker eten. Oh, he. staat Zeg Nee, sorry. Ja, we hebben dankzij onze anselaat die nog steeds ons blijft voorzien van recepten weer een heerlijk ding binnengekregen en uh, dat gaan we u zo vertellen. En uh, dat hebben we nu verplaatst naar de maandag en dinsdag niet meer uitzenden, dus dat, althans niet live. Dus hoppa, daar komt die zo, Dolly. Let op, let op, het recept. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Nou, vertel het. Wat gaan we eten vanavond? Een lekker zoepje. Oh! Een zoepje. Die er geen lekker zoepje. Nou, ik ben gek op zoepjes. Ja, gezond en koolhydraatarm. Wat wil je nog meer? Zo. We gaan vandaag een uh, rode Liense soep bespreken. En uh, als ik u was, zou ik nu meteen eventjes een uh, pen en papier pakken... of straks even op de Facebook-site kijken natuurlijk voor dat heerlijke gerecht. En ga lekker aan de kokkerel vanavond. Wat hebben we allemaal nodig? Het is in ieder geval een gerecht voor vier personen... en het is een werkje van slechts 30 minuten. Dus heerlijk. Een pot kippenbouillon met kippenvlees. En uh, 250 gram rode linzen. Ook moet u twee flinke uien klaarmaken. Die moet u grof snijden. Twee flinke tenen knoflook fijn gehakt. Een eetlepel verse koriander. Een eetlepel verse peterselie. Een kleine aardappel en die moet u dan raspen. Zout en peper naar smaak. Nou, dat is de ingrediëntenlijst. En dan gaan we nu kijken wat we met alle ingrediënten gaan doen. U begint met de kippenbouillon uh, uh, uh, uh, aan, de, aan, de, aan de kook brengen of niet? Even kijken. Nee, maak de kippenbouillon met water volgens de aanwijzing op de verpakking. Ja, en breng het aan de kook samen met de linsen. Voeg zodra het kookt de ui, aardappel en de knoflook toe en breng het dan op smaak met peper en eventueel wat zout. Laat dit op een zacht vuurtje ongeveer 30 minuten zachtjes koken. Tegen het einde van de kooktijd voegt u, uh, dat is dus zo'n 25 minuten, dan voegt u de koriander en de peterselie toe en dan kort kookt u dit even kort mee. Dan is het al klaar. Het is heerlijk met Turks brood en zelfgemaakte kruidenboter. En voor die kruidenboter kunt u het liefst gezouten roomboter gebruiken... met knoflook, peterselie en eventueel wat bieslook. Nou, ik zou zeggen... Eet smakelijk. Nou, dat... Ja, baan. ja, ik ja. raak hem al. Ik ja, raak hem al. Ik ruik hem al. Ja. ja, heerlijk. En hij staat ook al op Facebook. Dus als u die dan wel zo snel heeft kunnen volgen... dan eh, kunt u het op Facebook allemaal nog eens even rustig nalezen. Op onze Facebookpagina www.facebook.com schuine Zandvoort Lunch. En er staat ook een foto bij. Dus als die van u er anders uitziet, is u mislukt. Ja. En dan vragen zich altijd uh, nog mensen af wat deze muziek is. Hè? Weet jij dat, wat deze muziek is? Nou, nee. Geen, geen, geen idee. Nee? nee? Nee, nee, Nou, het nummer heet An Actor's Life. En het wordt gespeeld door Dave Grusin. En het komt uit een hele beroemde film met Dustin Hoffman... namelijk Toetsie. Ken je die film? Oh, echt? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja geweldige nou, film. Nou, daar komt deze muziek uit. Oké. Okay. Toetsie! Die David Grossman was een heel bekende man. en die speelde ook op een toetsie. Ja. Hey, Sam. leuk. Het is alleen zo lang. Ah, je voelt je wel zen met dit haar. Ja, geweldig hè. Oh, heerlijk. Wat leuk dat je dit draait. Ja? Ja, vind ik wel, ja. Oh. Je, uh, memories, hè, ja. voor mij. Ja. Oh ja, zo? Nou, uh, ik, ik zat altijd bij de repetities van Zen vroeger als klein meisje. Oh? Ja, mijn vader was manager en mijn oom was drummer. Oh? Bij Zen. Oh? Ja, Sidney Jork en ik natuurlijk heel goed. En ja. uh, de jongens van Klokgieter. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Ja. Huh? Tjoe. allemaal uh, uit Amsterdam Oost, hè? En ja. mijn grootouders woonden aan de Transvaalkade ja. in Amsterdam Oost. Ja, Dus uh, ja, dat waren allemaal maten van elkaar ja. en buren. Ja. ja, Dolly leest voor het eigen werk, dames en heren. <laughs> nee, maar dat vind ik dan leuk om ja. zo'n nummer weer te horen. zo ja. lang terug. Ja. ja. We hebben ze ook nog... Uh, zen heeft toen ook nog opgetreden bij onze Strandhenn, nummer 16. Ja. En uh, had mijn vader een hele grote vrachtwagen neergezet... Uh, beneden op het strand en daar stond de hele band te spelen. Leuk. Ja, leuk hè? Ja, ja, ja. ja Prachtig ja. nummer uit de Musical Hair... maar de hitversie in Nederland was voor Zen. Hé, hey, um, we gaan even ja. naar Sesamstraat. Oh, het is toch vreselijk hè, die Naar Sesamstraat? Ja, we gaan even naar Sesamstraat. Ja. Waarom in godsnaam? Nou, vind ik leuk. Dat vindt hij leuk. Ja. Och het wordt gek, erg. Ik denk, dat ik, ik denk dat ik even met zijn huisarts moet gaan praten. Want... Ja, helemaal gek op Sesamstraat. Maar wel een hele aparte versie. Voor de jazzliefhebbers. Oscar Peterson. Met zijn versie van Sesamstraat. Sesame Street. Geweldig. Yes, in the street. Jazz of, uh, CFM Jazz op zondagmorgen, dames en heren. Dat is er, trouwens maandagmiddag, dus dat kan helemaal niet. Maar ik voelde het zo lekker dat ik het hoorde. Sesame Street, uh, de tune natuurlijk van dat begin de ken, bekende kinderprogramma. Maar nu in een uitvoering van, ja, toch wel een van mijn helden, mag ik zeggen: pianist Oscar Petersen. Dus toch wel eventjes, hè? als je zelf pianist bent... is dat toch wel een, een van je helden, die man... wat die piano kon spelen, zeg. Niet te geloven. Uh, Oscar Peterson, samen met Singers Unlimited. En dat was dus Sesamstraat. Ja. Mag ik nog een jarige draaien, of niet? Uh, even kijken. Want wat? we hebben Snoeks Eagle nog. Wie, wie is dat? Het is van uh, That's Alright. Ken ik niet? Nee? Nee. Ken je die niet? Nee. Ach, als je het hoort, dan weet je het wel. Ja. Ja. Heerlijk? Ja, en een jongetje Hazes is ook jarig gedaan. Ja, maar we maar hebben maar geen goed, tijd meer voor snoeks, Nee, maar een snoeks even doen nog. Ja, we. snoeks mag nog wel ja, ja, ja, ja. Oké, okay. uh, ja. gaan we... Oké. Okay. Doe, nou, doe uh, die snoeks maar Ja, even, ja, nou. oké. Okay, Komt Jan. aan. <laughs> snoeks. Artiest in het licht. Come ik we altijd denken dat dat van Elvis was? Nee, dat was van Snoeks Eden. Van Snoeks? Ja, dat heeft hij zelf geschreven. Oh. Ja. Oh, heeft Elvis het van... Uh, is Elvis ja. wezen snoeken? Ja, snooker? ja, ja, ja. Elvis ja, ja. is snoeken. Ja, ja, daar komen wij toch mooi achter. Hè? Ja, fantastisch. Ja, ja, ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou, um, is het zijn geboorte of sterfdag vandaag? Zijn geboortedag. Oh. Zou het geweest... Ja, is ja. het. En uh, hij zou vandaag... 83 zijn geworden. Oh. Ja. Nou. Maar hij is in uh, 2009 helaas overleden. Oh, ik had hem nog ja. nooit ja. van hem gehoord. Nee, Nee, nee hij, was, hij was blind en... Uh, oh. uh, ja, nou ja, bluesanger, nou ja. ja, ja. een, ja. een bluesanger. was hij helemaal blind? Ja. Oh. Ja, ja, ja, ja, okay. ja. Hij, ja, door dat... glaucom is hij blind geworden. Okay. Kort na zijn eerste verjaardag. Oké, okay. ja, ja. vervelend. Ja, zeker. Hé, uh, ja. hey, we zijn er bijna doorheen. Doe dat jochie van dan maar even, want dat wil je zo graag. Ja, ja? Oh, ik heb hem al. Oh nee, hij is er nog. Nou, ja. rennen nou. dan. Ja, oké. Maar dan oké. rennen we het niet meer. Nee, dat is goed. Ik hou moren wel dicht. <laughs> in het licht. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas een oude wijze man.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 De laatste dag is leven. Oh de morgen niet bestaan. Als we het nooit echt is leef Ga je nou meezingen? Pak alles wat je kan. Zeg eens. Zeg eens. Zeg eens. Pak alles wat je kan. Nou, het is afgelopen, dames en heren. jammer hè. We hebben wel even een uurtje door willen gaan. Ik niet. alsof het je laatste dag is. Oeh, wat een overgang in deze. zit. Als je die even kunnen waarschuwen. Ja, het is tijd gewoon. Het is niet anders. We moeten Het nieuws komt er zo weer in. En dan krijgen we weer een of andere herhaling. Dus, uh... Ik geloof van eh, zon, zondag op zaterdag of zo. Ja. Oh ja, dat is waar. Ja, ja. Ja, ja. Dus we gaan eruit. Ja. Wij zijn er weer dinsdag en dan hebben we hele speciale gasten. Dinsdag? Of enfin, woensdag. Woensdag, woensdag, ja. woensdag hebben we hele speciale gasten twee, geloof ik, hè? Nou, nee, die ene heeft nog niet gereageerd, oh, dus... oké, okay. uh, ja. Nou, ja, okay. we, we zeggen gaan niks. ons best doen. We zeggen niks. Nee. Maar in ieder geval, uh, woensdag uh, gaan we weer. En dan komt uh, onder andere de meneer van de, de, de bibliotheek hier. En uh, vertellen over de wedstrijd dichter aan zee. En uh, voor nu is het tijd om weer heerlijk de Frieskou in te gaan. Dolly, dank weer. Ja, ja, ook, bedankt. En ik zie je woensdag. Zo is dat. Doei, doei. Doei.